En in de Eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Carmen Verheul met het NOS Journaal. Verpleeg- en verzorgingshuizen brengen hun bewoners steeds vaker onterecht kosten in rekening. Er zijn instellingen die hun bewoners bijvoorbeeld laten betalen voor wc-papier en voor elk kopje koffie of voor fruit... En ook zijn er cliënten die moeten betalen om op hun eigen kamer te eten of om de banden van hun rollator te laten oppompen. Deze kosten mogen niet bij bewoners in rekening worden gebracht, maar vallen onder de AWBZ. En dat is een verplichte verzekering waarmee de kosten worden betaald van langdurige verpleging en zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de instellingen gewaarschuwd zorgvuldiger te zijn. Als er niets verbeterd worden er boetes uitgedeeld. In Os hebben duizend mensen gedemonstreerd tegen massa-ontslag bij farmaciebedrijf MSD, het voormalige organon. Bij bedrijf komt de helft van de 4.500 medewerkers op straat te staan. De demonstranten werden in het centrum van Os toegesproken door Emiel Roemer en Jan Marijnussen van de SP en door econoom Arnold Heertje. Er werden handtekeningen gezet op een enorme briefkaart die wordt verstuurd naar de Amerikaanse directie van MSD. Afgelopen donderdag demonstreerden zo'n 1200 werknemers van Organon, ook al in Den Haag. De dertiende etappe in de Tour de France is gewonnen door Alexander Vinokourov. De renner van Astana sprong op de slotklim weg uit het peloton en kwam als eerste over de finish. De Brit Mark Cavendish won de sprint van het peloton en werd tweede voor Pataki. In de top van het algemeen klassement verandert niets. De Luxemburger Andy Schlek houdt de gele trui. Hij heeft 31 seconden voorsprong op de Spanjaard Alberto Contador. Robert Gezink is op de zevende plaats nog steeds de beste Nederlander in het klassement. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het vanuit het westen op. Morgen droog en een vrij zonnige dag. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Show.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 is de zomer van ZFM, met nu, entertainment for you. Luister. <tries> luister, Wat ik wil zeggen is heel simpel. <laughs> Want uh, je bent de nummer één. Oh, oh, hey. Het zijn je boys. Adi, Ves,a, Jess. Yeah. Futuring MC Nino. Je weet het, baby. Ja, hey. Maar op haar heb ik niet gerekend yeah. En het voelt zo fijn Als er maar even met me is Word ik gek van de vliegt de tijd zo snel voorbij Zij is mijn hart en mijn schat En betekent letterlijk alles voor mij, alles voor mij. Zij is mijn nummer Je bent mijn nummer Ja, we zijn van alle markten thuis. ATFN Suggest. Featuring MC Nino. Hier op CFN nummer 1. Hier op CFN Zandvoort. Ja, het tweede uur is uh, alweer begonnen van Entertainment for You. Jazeker. We maken er altijd een gezellig boel van hier op de radio. Zometeen hebben we niemand minder dan Verrat Aai van uh, de Beach, Beauty Beach ja, Festival. Klopt. We hebben showbiz nieuws met popstar Henry. En om niet te vergeten natuurlijk André Pronk. André Pronk, dat wordt leuk Die man hoor. met die grote lach hè. Ja, hij is wel een beetje een held van ons. Dat geven we eerlijk en Dat goed, is onze vriend. Toch? Dat is echt onze vriend. <laughs> maar hij uh, schijnt heel erg belachelijk gemaakt te zijn bij popstars. En heel veel gezeur daar omheen. En daarmee heeft hij iets met een bos bloemen gedaan. Komt helemaal goed. Maar dat later. Dit is John Mayer en Heartbreak Warfare. Ja, zeker John Mayer en Heartbreak Warfare. En we hebben iemand aan de telefoon. Onze held! Onze eigen held, André Prong! Ja! <laughs> daar is hij weer hoor. Hoe, hoe is het daar? Uh? Ja, goed met jou. Ja, maar, redelijk goed joh. Ja. Je bent nu uh, op het Zwarte kruis. Ja, ik uh, ben nu op het Zwarte kruis. Ik uh, kom daar net vandaan. Ik heb vanmiddag uh, drie keer opgetreden daar. Dus uh, dat was helemaal te gek. Ja. En, ho en hoe is het daar? Ja, heel leuk. Uh, het was mooi weer, dus uh, ja, we hebben maar zo gehad, toch? Kijk. Ja. Heb, je hebt al opgetreden, neem ik aan. Ja, ik heb drie keer opgetreden, dus nu ben ik weer een klein net weg eigenlijk. Dus ik, uh, ik uh, ga zo weer naar richting Rotterdam. Ja, ja Zwarte Cross is altijd een heel groot uh, festival waar heel veel mensen zijn... Hoe was het daar André? Ja, het was helemaal te gek om uh, dat mee te maken, want uh, ja, je komt binnen en je bent eigenlijk wegsteeds uh, en dan word je helemaal binnengehaald, ja, en dat is helemaal te gek. En, uh, ja, en zoveel mensen, weet je, ja, dus het is, uh, ik ben er heel uh, trots op dat ik hier uh, mag optreden, want ja, je mag tegenwoordig geluk hebben als je op zo'n festival mag, toch? Zeker, ja. zeker weten. Hartstikke leuk. <lacht> Heb je ook op een motor uh, gezeten? Dat nog niet, ik heb wel alles bekeken. En ja, ik uh, ben op zich niet zo motorrijden. Maar als ik zo zie hoe de mensen alles in elkaar gezet hebben, nou, dat is gewoon uh, geweldig. Want uh, echt, het uh, is heel mooi, al die motoren en, uh, en in, in dat zand, ja, dat is helemaal geweldig. Ja. <laughs> hey, dus we... Het was wel een heftig weekje voor je. Dat was het zeker. Ja, echt. Uh, wat ik meegemaakt heb dit keer is dus echt, is uh, dus niet zo leuk. Maar aan hey, de andere kant moet je, moet je denken, ja, dus uh, toch, uh, voor mij uh, maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Alleen, uh, het is gewoon jammer, weet je? Ja, jij ja, ja. ja, doet, uh, ik zou het even vertellen voor de luisteraars. Je doet echt al heel lang uh, ook eigenlijk voor hun arrangementen. Uh, en je wordt ook ingehuurd af en toe. Dat heb je, dat heb je ook eerlijk gezegd bij ons. Van, ja, van, uh, ja, Audities doen bij... Uh, popstars. Ja, en, uh, en je wordt steeds fantastisch belachelijk gemaakt. Oké, okay, het is grappig, maar, dat weet jij ook. Ja. Maar nu was het gewoon niet leuk meer, toch? N nu was het gewoon even niet leuk meer. Ik had gewoon zoiets van nu, uh, ik, ging met, ik ging netjes met een bos bloemen, ging ik bij Henk Jan naar binnen. Ja. Ik denk, ja, laat ik, uh, laat ik aardig doen. Dus ik wil een bos bloemen geven. Dus ik wil hem een hand geven. Maar hij gaf echt helemaal geen hand terug. En toen dacht ik, toen maakte hij me eigenlijk boos. En toen dacht ik van, weet je wat, ik gooi die bosbloem in <laughs> <laughs> Hoe reageerde hij hierop? Ja, eigenlijk helemaal niet leuk. Hij zegt, nou, dat vind ik helemaal niet netjes van je dat je dat doet. Nee. Dus dat, is, dat is misschien niet netjes. Ik zeg maar, ik vind het niet netjes dat jij geen hand geeft. Ja, vind ik ook. ja. <laughs> dus ja, en toen, uh, ja, toen begon we... <lacht> Toen begon het gezeur, ah, sorry politie kwam wel. <laughs> okay. Toen begon, begon het gezeur eigenlijk, weet je. En uh, ja, in ieder geval, uh, En nou uh, kregen we gisteren uh, van de week kregen wij een mailtje van mijn, artie mijn artiestenbureau. En uh, daar stond in dat, uh, dat de uitzending die ik gedaan heb, die auditie, niet uitgezonden zou worden. Nou, dat vond ik echt helemaal nergens op slaan. Dat is, dat, dat is gewoon echt belachelijk. Dat is belachelijk. Want ik weet zeker dat de mensen die naar popstars kijken het erg leuk vinden als jij langskomt. Ja, dat weet ik zeker, want uh, dat trek jij zo kijkschijven, omdat je toch die bekende weer terug ziet. En de mensen lachen toch om niet op tv, weet je? Ja. ja. En uh, ja, maar nu, uh, nu heb ik uh, zijn, heb, uh, de, de SDSS, die heeft natuurlijk gehoord en die, uh, die belde ons gelijk op. En uh, dus het is van de week nog wel wat shownieuws geweest en zo. Ja. Dan heb ik helemaal verhaal gedaan, maar uh, ik vind het wel uh, op normaal lullig dat het op deze manier moet. Toch? Maar ben je wel van plan om nog een keer mee te, mee te doen met een talentenjacht? Uh, met een talentenjacht wel, maar posta zeker niet meer, want ja... Ik heb nu zoiets van uh, die henk Jan, die moet ik nou even niet tegenkomen, ja. snap je? Ja. echt ja. <laughs> ja, belachelijk. Ja, het is echt belachelijk. Hey. Echt. En, uh, ik vind gewoon, uh, ik heb mijn tijd erin gestoken om er naartoe te gaan twee keer, weet je? Ja. Maar uh, ben je dit keer ook ingehuurd of ben je dit keer uit jezelf gegaan? Ik ben uit mezelf gegaan. Maar ja, het ging zo makkelijk. Ik ging in de rij staan, er zoveel uh, drie vierduizend mensen op kwamen. en ik werd gewoon naar binnen gehaald, weet je? Ja. En, en dat was gewoon zoiets van, toen hadden ze zoiets van, hé, hey, dat is leuk, weet je? Ja. Maar nu, uh, nu heb ik alles aan, aan gedaan, auditie, alles, en uh, ik heb dit uitgehaald en nu uh, willen ze het niet uitzenden. En dat is gewoon, uh, dat vind ik echt belachelijk. Ja. Ja, nou ja, nou, het ja. is niet anders, hè? Het is niet anders, nee. Dus, uh, maar ja, ik denk bij mijn eigen. Ja, je moet gewoon doorgaan. En uh, je moet je eigenlijk niet laten kennen. Want er zijn genoeg van die uh, programma's die momenteel op televisie zijn. Dus als ik uh, met zo'n programma mee wil, dan wil ik het toch wel. Zeker weten. je staat niet voor niet op Zwarte Cross, hè? Nee, dat bedoel ik. Hé, hey, maar André. Ja. Um, even, even gewoon een vraag, uh, Dit heeft ook weer publiciteit uh, opgeleverd. Uh, dat gedoe met uh, Henk Jasmid. Maar hoeveel uh, optredens heb je eraan overgehouden? Hoeveel? Uh, ja, aardig wat. Ik zit nu alweer... Uh, ja, ik heb er toch uh, minimaal uh, drie, vier in de week. Drie, vier in de week. Hartstikke ja, netjes. Dat is toch netjes, toch? Ja. Ja. Hey, we gaan heel... Uh, blijf aan de lijn. We gaan heel veel luisteren waarvan we je kennen. Ja, is goed. Een fijne dag. Als ik toch weer lekker lachen mag. Lietjes laten blijven. De EZA. De andere B. Ik zeg ha Doe jullie. Hé André, daar hoort jouw lach wel bij, hè? Ja, klopt. Daar hoort jouw lach wel bij. La la la la la. Hé André, um, zit er nog een uh, nieuwe single aan te komen? Uh, nou ja, een uh, single uh, die gaat er binnenkort ook wel weer aankomen. Ik denk net na de zomer. En ik denk eind van het jaar of misschien begin van het jaar, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar dan wil ik een heel album uit gaan brengen. Een heel album ja. met André Pronk. Oh. <laughs> <Yeah>. <laughs> nou, die gaan we grijs draaien André. Ja, nee, dat vind ik hartstikke leuk. Dat ben uh, ik heel erg blij mee, met jullie. En, uh, ja, het is weer even geleden dat ik jullie gesproken hebben, maar ik vind het leuk uh, dat ik weer even in de uitzending mag. Nou, <laughs> ja, wij, wij ook André. Hey, en ik weet een leuke titel voor de album. En dat is... Ik heb schijt aan Henk Ik schijt aan Henk Smits. Dat is een leuke titel, ja. <laughs> Oké. Okay. Ik kan er zeker over nadenken. Hè? <laughs> dus we nee, maar wel hartstikke leuk. Zeker weten. Oké, okay. heel bedankt dat je even tijd voor ons hebt gemaakt. En uh, wij spreken je gewoon snel weer. Zeker weten. Succes met de uitzending. En we horen elkaar. Oké. Okay. Hoi. hoi. Hoi. Hoi. Zo. zo, dat en was even, even oplichting. Jonge, zo, die jonge. telefoon zit erop. Um, ja, wat, wat hebben we zometeen in deze uitzending? Natuurlijk over de Beauty Beach uh, Festival gaan we het uh, hebben. We hebben de twee uh, organisatoren te gast in de studio. En komende weken zullen ze ons zeker even op de hoogte houden. En we gaan natuurlijk ook nog bellen met popstar Henry ook met uh, Showbiz Nieuws. Dus ja, blijf lekker luisteren. Dit is nog steeds Entertainment for You. Samen met Marco Borsato en binnen... Hier bij Entertainment for You en het altijd lekkere binnen. En dat was Bingen van Marco Pesato. Jongens, ze zijn nu alweer bezig. Leuk, Leuk, lekker we hebben wijntjes gedronken, zo te horen. Muziekje erbij. Um, u luistert nog steeds naar Entertainment View hier op CFM Zandvoort. En we zeiden het al: oh. we, gaan, uh, we gaan het uh, aankomende weken flink hebben over het Beauty Beach Event. En uh, we hebben Ferrat is aangeschoven en uh, Laura. Jeee, yeah, goede hallo. hallo. Hoi. Hoi. Vertel, wat, wat voor event is het? Nou, Beauty Beach Event uh, 29 augustus aanstaande uh, bij Beach Club Team. Organiseer ik uh, Eye van Kapsalon Haar en uh, Laura Bluis van de Salon. De Salon. De Salon. De salon. Uh, een groot event. Uh, het, het is een combinatie van uh, schoonheid, uh, uh, muziek, uh, hip, uh, fashion, mode. Echt van alles. Uh, maar het voornaamste wat we gaan doen, en dat is echt een heel belangrijk punt, uh, daarom zijn we hier ook eigenlijk om. Het event uh, zoveel mogelijk te promoten omdat wij uh, doneren, alles. Al het opbrengst doneren wij naar het Voedselbank in Haarlem. En uh, uh, ik heb, uh, even kijken, dat was twee weken geleden. Voedselbank Haarlem in de salon gehad. En, uh, en ja, ik mag het eigenlijk nog niet zeggen, maar ik, ik, ik, ja, ik, heb, ik, ja, ik ga het toch doen. De uh, donatie wat we gaan doen wordt het grootste donatie ooit. Wat uh, uh, ja, Voedselbank Haarlem heeft ontvangen. En dat weet je al van tevoren? Of gaat ontvangen. Zeg. Dat weet je al van tevoren? Ja. En... Om, uh, omdat uh, we hebben een bepaald bedrag al binnengehaald van, oh, okay. sp ja, van, van sponsoren, van, van ondernemers. Ja. En die wil ik ook heel erg bedanken voor hun medewerking en het vertrouwen in ons als organisators. En, uh, en, het, en ja, achter ons idee staan. Ja, fantastisch. Super. Okay. En het evenement zelf, uh, hoe zit het in elkaar? Hebben jullie een soort modeshow of een echte optreden? Zo zit dat. Een modeshow, alleen zonder mode. Alle modellen worden gemaakt. Met naaklopers. Ja. <laughs> Ja, dat kan toch op strand? Nee, het gaat echt om... Uh, nou, daar om ben je niet haar. vies van hoor. Als ik nee. je zo zie, dus... Uh. Hey, uh, hou, hou er even buiten. Nee, het gaat om haar en make-up. 35 modellen worden uh, okay. door Verhad samen met een team van uh, top, wordt het haar gestyled. Uh, door mij wordt de make-up verzorgd samen met een team van uh, Ariane Inde, de Um, er komt 75 meter catwalk van de beachhouse tot halverwege het terras. Ja. Uh, wordt verlicht hè, met ledverlichting. Ja. Um, er komen top DJ's. Raimundo, Jani, Robert Feelgood, Niels 360 en DNL. Um, er komt een barbecue. Dus er is eten, er is drinken. Er komt een loterij met echt hele mooie prijzen. Ja. En gaan we al vertellen wie de loodjes gaan verkopen of houden we dat nog geheim? Zullen we dat volgende week nog nee, vertellen? Nee, nee, nee, nee ja, inderdaad. Nee, het, nee, nee we uh, hebben dus elk, een aantal elk, ja, special elk, ja, guests. Ja, precies, ja. Hele leuke special guests. Maar daar, uh, daar gaan de luisteraars uh, lopen, uh, aankomende week veel meer over horen. Want uh, ja, een beetje de spanning nu nou is ook leuk. Ja, ja, ja, ja, heel goed bezig. Misschien is het leuk om de prijzen te vertellen, toch? Wat ze allemaal kunnen winnen. Ja. Of is het ook nog gedaan? Nou, misschien kunnen jullie dat vertellen, want jullie gaan er een loterij aan uh, koppelen. Ja, wat we gaan vertel, doen. Een, vertel een paar prijzen. Ja, wat we gaan doen is uh, het volgende: uh, om het ook heel leuk te maken voor de bezoeker zelf. Kijk, tuurlijk, we krijgen de catwalk: een uh, gigantisch rode loop van 85 uh, meter lang. Uh, het is gewoon ongekend, uh, nooit gedaan hier in Zandvoort. Dus dat is op zich hè, een, een, een ding zeg maar, wat gewoon mooi is. Om, uh, hè, als je dat kan realiseren. Hoe, uh, ja, gewoon gaaf, gaaf, gaaf, gaaf, punt. Uh, daarbij, uh, omdat we dus al het, al het uh, uh, opbrengst zeg maar, naar het goede doel gaan doneren. hebben wij ook uh, nagedacht over eventueel. Uh, bepaalde extra wegen uh, om meer geld op te halen voor het goede doel uh, en daaruit is gerold uh, een, een, een, de, een, ja, een loterij. Um, ja goed, de prijzen zijn echt nou, niet beroerd. We hebben niet onder de 250 euro waardevolle uh, prijzen. Doe maar. Ja, en, uh, ja het, is, het is, jongens, het is fantastisch. We zitten hier, we, we zijn eigenlijk oververmoeid, <laughs> maar echt waar. Maar... We gaan door. Maar we gaan door en, en uh, we hebben heel veel obstakels gehad. Dat wil ik ook even uh, benadrukken. Uh, we hebben heel veel dingen uh, op ons pad waar wij dus niet stil bij hebben gestaan. Hè? Wij dachten, uh, uh, tuurlijk dachten wij niet van dat doen wij even zo. Nee, absoluut niet. Maar er, zijn, er, er kwamen altijd wat dingetjes bij dat we dachten van, oh ja, dat, dat moet ook nog even geregeld worden. Of, of dat moeten we, oh, daar moeten we ook even achteraan. Of dit moet betaald worden. Of dat moet nog aangevraagd worden. Vergunning bij de gemeente. Oh, dat die ik zijn overigens nog niet binnen heb, gemeente. Nee. Hij is ons toegezegd gemeente. Ik weet niet of jullie luisteren, gemeente. Nou, maar stuur die vergunning <laughs> alsjeblieft even heel snel op. <laughs> nou, maar dat kan een dag van tevoren. Hè? En anders krijg je een kopietje. Dus ja. nee, we, hebben een celen, we hebben een maar. mondelingen toezegging. En uh, alles uh, is ook via mail bevestigd. Dus dat staat gelukkig vast. En, uh, maar het is heel erg leuk. Ik wil ook uh, uh, uh, Hilly Jansen heel erg bedanken van de gemeente. Vergunningen. Hilly Jansen echt een, een, een, ja, een plat-Hollands gezegd. Top wijf. Ja, top 5, moord Echt fantastisch. Zij is uh, vroeger ook model geweest. Ik heb zelf 4,5 jaar modellenwerk gedaan op hoog niveau. Nee, dat zou ik niet zeggen. Nee. Die jongens zeg. het radio Lufti en de beest Oh, oh, oh. Ja, de buurtje oh, oh. in de biet. Het is radio, hè? Dan moeten we eerst een fotootje maken. zitten we op de site? Ja, ik word zo meteen afgemaakt. Nee, maar... Uh, maar zij begreep als geen ander... Uh, uh, het gevoel. De passie. Uh, uh, het liefde, zeg maar, daarvoor. Weet je? Waar, waaruit het opgebouwd is. En, en waarom wij dit doen, et cetera. Heel leuk. Echt super gaaf, weet je? En, en uh, ja... Gaaf. Gewoon... Het komt gewoon helemaal goed. Ja, absoluut. Maar de prijzen, daar gaan we het over ja, hebben. Ja, nog heel veel de prijzen en dan... Uh, bezoekers, het is vrij entree. Uh, we wilden het toegankelijk maken voor iedereen. Nou uh, zeiden bepaalde sponsoren tegen ons van... Nee, je moet gewoon kaarten gaan verkopen, want je moet het beperken. Je moet het beperken tot een bepaalde klasse mensen. Wij vonden dat een beetje onzin. Uh, ik... Ik en Laura had zoiets. Nou, het moet gewoon toegankelijk blijven voor iedereen. Want uh, iedereen heeft het recht om, om zoiets moois te bezoeken. Maar... Voor 5 euro ja. allemaal minimaal. Een heleboel loodjes kopen, ja. toch? Wat we, wat we gaan doen is dus een loterij. Dus de charity loterij. Uh, wij verwachten wel. Uh, kijk, je kan mensen niet gaan dwingen. Maar we verkopen dan loten die per stuk 5 euro zijn. Mensen kunnen winnen. Ik begin bij Joyco. <laughs> Vier, uh, vier keer uh, 250 euro uh, tassen vol met producten van Joyco. Vier tassen ter waarde van 250 euro met producten van Ariane Inde. Twee VIP-kaarten voor uh, het circuit. En daarbij wil ik ook even Erik Wijs bedanken voor de sponsoring uh, hiervan. Uh, want dit zijn dus uh, uh, boxplaatsen uh, ter waarde van 250 euro per persoon. Dat zijn dus de internationale races en blablabla bla, bla, dat ja. ze bij mogen wonen. Een fillerbehandeling ter waarde van 550 euro met radiesse van dokter Jani van Lochem bij Doctors Incorporated in Amsterdam of Mijnde Salon. We hebben drie kaarten uh, uh, dankzij Danny van Dongen van Ook Weer het Circuit. Uh, die heeft een anti-slip uh, bedrijf. Uh, uh, de winnaar kan dus, uh, uh, degene dus die het wint, uh, die kan naast een topcoureur in een, in een hele mooie auto, een sportwagen, uh, een rondje circuit uh, meewinnen. Kost ook normaal volgens mij iets van 280 350 300 euro. euro. 350 euro? Ja, 350 euro. Ja. Zullen we de rest volgende week vertellen? Doen we? Ja. We ja. moeten de luisteraars onze... wel vasthouden. Hè? <laughs> dat, dat komt helemaal Maar hier goed. komt, we krijgen, iets van heel veel, we krijgen sowieso heel veel flyers, posters. We krijgen de kranten, de media, televisie. Maar daar gaan we volgende week over praten. Ja, we gaan zeker volgende week uh, terugkomen op het uh, Beauty Beach Event. Hier bij CFM Zandvoort. En uh, ja we hopen er natuurlijk ook allemaal bij te zijn. En we gaan gewoon... hopen jullie zijn er. We zijn erbij. <laughs> en ik wil namens, namens het event Laura Bluis en, en mezelf uh, jullie heel erg bedanken dat jullie uh, openstaan om dit te doen. Fantastisch, want uh, super. Dank jullie wel jongens. Alsjeblieft, jullie ook bedankt. En we spreken jullie gewoon volgende week weer uh, bij het laatste nieuws over jullie evenement. Yes, Goed, fijn, spannend. Ciao. Hey, dankjewel hè. Hey, even nieuwe muziek. Trevi McCoy heeft samen met uh, Bruno Mars een nieuw nummer gemaakt. En dat nummer heet Billionaire. I wanna be a billionaire, so freaking bad. By all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to Oprah and the Queen.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 Ik president dunking on his delegates then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million the edges for the heck of it but keep the five 20 cents and bins completely separate yeah I'll be in a whole new tax bracket. We in recession but let me take a crack at it I'll probably take whatever's left and just split it up so everybody that I love can have a couple bucks and not a single tummy around me would know what hungry was eating good sleep soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket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 <laughs> <laughs> Tracking McCoy en Br Bruno Mars van Nothing on You, baby. Is dezelfde, Billionaire. Okay. Nou, lekker plaatje hier op CFM Zandwoord. Entertainment for You. Ja, we hadden net uh, Laura en natuurlijk Ferrat uh, in de uitzending over het Beauty Beach event. 28 augustus. Hier op C CFM uh, gaan wij er vol aandacht aan besteden bij Entertainment for You. Ja. En wie weet zijn we er ook wel live bij. We gaan alles bekijken wat er mogelijk is. Uh, verder, uh, zometeen uh, gaan we, en natuurlijk is Popstar Henry met Showbiz nieuws. En uh, ja, morgen, dames en heren, worden we niet herhaald. Maar we zijn live met Entertainment for You. Nou ja, jij bent live ja, hè? Ja, ik ben ik live. lig lekker in de zon in uh, Rodos, Griekenland. Oh, lekker man. <laughs> ja, jij gaat op vakantie hè? Ik ga, ja, ik ga vannacht uh, op vakantie en uh, ik ben er volgende week zaterdag Ben ik er helaas ook niet. Nee. Tenminste, het is maar wat je ervan vindt hoor. Hè? <laughs> huh? Je kan zo... <laughs> ik maar de jonge, het maar is je kan echt ook... een tijd geleden dat ik alleen heb gezeten hè, in die uitzending. Ja, wie weet het... wordt het wel een rotzootje. Nou, wie weet. Nou, wou. Waar... Natuurlijk niet. Nee, Hè? zeker wordt het weten hartstikke niet. Leuke show. Het wordt een hartstikke leuke show. Ik, ik heb het gewoon al bom uh, volgepropt. Dus ja. het komt helemaal goed. En vertel van vanmorgen wat ga je doen? Ja, Morgen wordt een uh, speciale uitzending uh, rondom uh, ja, de Hongkongweek. Uh, we hebben eerst uh, drie uur lang uh, de zomerse CFM. Vanaf uh, van 12 tot. Uh, met Jaap. Met Jaap Koper. Jaap ja. Koper. Vanaf 12 uur uit mijn hoofd. Met het uh, laatste verslag van. Uh, ja, de honkbalweek. En uh, daarna, ja, om 4 uur. begint Entertainment For You. Normaal de herhaling, dus nu live. En dan betekent dat wij. Uh, live verslag doen van de finale van de honkbalweek. Dus. Joop van Es en Willem van Densen zullen daar aanwezig zijn. En uh, ja, in, uh, daar zullen ze dan het live verslag doen van de Honkbalweek. En wij zullen dan. Ik zullen verzorg dan gezellig de muziek en de bouwwol. En uh, het verslag van de Honkbalweek. En ik ben benieuwd wie er in de finale komen. Dus dat komt helemaal goed bij CWM Zandvoort, Honkbalweek Radio. Dus dat komt helemaal goed. Dus in ieder geval morgen geen herhaling. Maar live vanaf 4 uur. Uh, van Entertainment for You. Het verslag van uh, ja, de Honkelweek. En daarvoor natuurlijk Jaap Koper. Met de Zomerse CFM. Dus dat komt helemaal goed nogmaals. is nieuws met popstar Henry. Oh, wat is ja, Het enige was eruit. Het Showbiznieuws nieuws met popstar Henry. Zo, Henry, hoe gaat het? Ja, prima jongens. En hoe is jullie weer die -dag. Ja, helemaal super. Je moeten toch een geweldig weertje hebben gehad de afgelopen weken, of niet? Nou, dat viel, uh, viel wel mee eigenlijk. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Het was alleen maar bevolk. Ja, het was behoorlijk om en weer alles hebben we al gehad. Ja, je schijnt toch op een de hele dag al volop de zon, dus... Uh... Ik wel is, is zeker een het Zandvoort zal met we de schijnen. Nou, een heel klein beetje misschien, maar we zien heel veel wolken. Ja. Oh, dus en hoeveel ook wel bij jullie daar? <laughs> ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Nou, dus, dat weet je niet, nou, daar mag ik verder niet uit. <laughs> dus, nee, maar we moeten wel tijd dat, het, dat het mooi weer geworden dadelijk met de vakanties natuurlijk. Hè. Want de vakanties zijn natuurlijk allemaal de volle gang. En, uh, dus jullie wel belangrijk, of uh, afhankelijk van heel mooi weer natuurlijk. Hè. Ja, tuurlijk. Maar dat is ook wel logisch, vooral hier in het Zandvoort, hè? Ja, zeker. Daarom, hè. Maar ik denk, dat komt allemaal goed, denk ik. Maar ja. daar, daar, daar gaan we een andere keer voor bellen. Ja, dat komt goed. <laughs> dat is goed, jongens. Goed, ja, dan heb ik het allemaal voor jullie uitgezocht, hè. En, ja, vertel. Uh, ja, het, weet, het, natuurlijk, natuurlijk, en, uh, ja, dat is natuurlijk, zoals je weet, tussen Jolante en Wesley snijden. Ja. Dat is natuurlijk het gesprek van de dag, hè. En daar kun je niet omheen, eigenlijk, hè. Ja. En, uh, ja, om komt... Wesley kan je wel heen, hoor. Ja, dat, wel, dat lukt wel. Dat lukt nog wel, maar... <laughs> Maar uh, ja, in ieder geval de foto's van natuurlijk, uh, ja, dat is natuurlijk het gesprek van de dag. Uh, ja. En uh, ja, de plaatselijke cafetariëhouder die tegen natuurlijk zelfs Hollandse en een, in het vlag van de opgehangen. Nee. Dus uh, ja, die man is helemaal lyrisch over het feit dat uh, het fel van het jaar natuurlijk uh, in Toscane ja, daar heeft uitgekozen om, om te gaan trouwen. Ja. Ja. Dus uh, hij is helemaal weg van uh, die landen natuurlijk. Ja, goed kan ik me wel me voorstellen. En uh, uiteraard uh, de felicitaties natuurlijk hè, van uh, de familie van de Vaart, van Sylvie, hè. Ja, en dat uh, ja, uh, is, is vandaag, hè. Ja, vandaag trouwen ze. Dus we zullen ondertussen wel getrouwd zijn. Dus, uh, ja jongens, we zitten hier in Nederland, en We zitten lekker daar uh, ja. in de kamer. Net als, uh, ja. als gaan natuurlijk, hè. Die is ook getrouwd gisteren. Johnny is ook getrouwd gisteren. Uh, ja, mooie foto's we kunnen zien uh, aan het strand daar. En daarna, daarna natuurlijk een heerlijk boottochtje samen uh, hebben met de hele familie. Ja, Ibiza. Dus uh, dat wil ik ook eigenlijk wel. <laughs> Iedereen ja. wil dat, maar dan moet je wel een uh, goede voetballer zijn en veel geld verdienen. Ja, dat is ook zo joh. Ja, ik heb gewoon zo wagen om drie uur in bed. Dus, uh, en, uh, ja, sommige mensen hebben nog flink doorgefeest Pacha. Ja. En, uh, ja, Dat is ook weer echt zo'n droomhuwelijk, natuurlijk. Hè. En, uh, uiteraard ook met Twesti en Jolante vandaag. Nou, ja, daar zullen de foto's van binnenkort wel op internet verschijnen, denk ik. Ja. Goed. ja nou, jongens, hebben jullie het al gehoord dat trouwens Amy Winehouse... die gaat weer een nieuw, uh, nieuw album opnemen? Zo? Ja, ongelooflijk. Uh, het zal over zes maanden klaar moeten zangen, al zijn, ongeveer. <lacht> ja, vijf maanden in het afkrikkelscentrum en uh, een maand te beginnen in de studio. Dus dat moet lukken, toch? Of niet? <lacht> ja, want ze was weer begonnen met snuiven, las ik net, net ergens op. Ja. Nee, nee, nee, nee. Ik weet wie je... Dat was Whitney Houston. Die was weer, en ja, dat, oh, we er werd als excuus gebruikt van haar slechte concerten dat ze weer begon met snuiven. Ja, dat is niet te geloven, hè. Dat is niet te geloven. Ze leren het ook nooit, hè. Maar Amy Winehouse is ongetwijfeld ook, hè. Ja, dat zeker weten. Daar dat, dat, dat kun, kun je gewoon op wachten, hè. Ja. ja. Tot weer nieuws. nieuw, nieuw, nieuw afkikcentrum op een gegeven moment weer zich aandient. Maar ja, goed, dat hoort er schijnbaar bij, bij bij die gasten. Uh, ja, en Paris Hilton, hè. Ja, precies hetzelfde natuurlijk. Hè. Die is weer gepakt in, uh, op Corsica. Oh. En die had, een, die had een grammetje wiet bij zich. <laughs> weer? Ja, voor de zoveelste In Zuid-Afrika toen ze daar ja. opgepakt werd samen met Jennifer Rovero. Ja. Toen had ze natuurlijk ook weer het nodige bij zich. Ja, leren het, het ook nooit waarschijnlijk. Ja, <laughs> ja, ja, ik zou. Ik zou. Ik, zou, ik moet er niet aan denken dat we naar het buitenland gaan en daar gepakt worden met een paar grammetjes wiet bij je. Maar jongens, het leven is gevaarlijk. Ja, joh. Uh, ik kom niet meer weg. <laughs> <laughs> Heb je extra lange vakantie? Alleen dat blijft wel erg, erg plaatselijk, natuurlijk, hè? Ja. Ja, en uh, ja, goed, Paris Hilton is het inderdaad, toen in Afrika afgekomen met 100 afgekomen met euro te betalen. En uh, daar had ze op een gegeven moment omdat het minder dan 1 gram was, ja, mocht ze ja, hebben ze haar laten gaan. Dus uh, dat is weer een alle geluk van de wereld ook nog. Hè? Ja, maar ja, als je er zo uitziet, heb je een grotere kans um, om weg te komen dan een uh, lelijk meisje van een lelijke vent, toch? Ja, ja, dat is ook zo. Dat, dat pissen het... wij weer naast de boot, zo ze dat zeggen, hè? Ja, nou ja. <laughs> Maar goed jongens, in ieder geval, uh, Popstars is natuurlijk uh, ook weer, en uh, Hollands Getellend, waar gisteravond natuurlijk gisteravond weer, uh, weer te zien. Ja, ik heb zoveel ja. week Popstars gekeken, en uh, ja, in ieder geval, het verschil tussen uh, beide, beide programma's is hier weer een stuk minder geworden, hè? Vertel. Want uh, ja, in ieder geval zitten er nog allemaal, allebei zo rond een miljoen uh, tv-kijkers. Uh, Hollands Getellend, uh, toch vorige week, uh, 1 miljoen 7.000, en gisteren 1 miljoen 71.000. Ja. Dus ietsje meer. En uh, even kijken naar uh, Popstars. Die zitten op 988.000 kijkers. Dus we hebben ze het niet slecht gedaan, allebei. Uh, nee. Maar dus, wat, wat uh, vind jij leuker nou om te kijken, Henry? Ja. ja, ik heb eerlijk gezegd... Uh, Holonska Talent heb ik niet gekeken gisteren. Omdat ik, omdat ik uh, Popstars gekeken heb. Ik heb het opgenomen ik moet even bekijken. Maar ik vind, het, ik vind het op een gegeven moment allemaal zo, uh, zo langdradig. hè? Het wordt allemaal zo langdradig. Het is zo dat... Uh, als je kijkt naar wat evenveel even, even, even kwaliteit zou kunnen zijn, dan uh, kun je dat samenvatten in een kwartier tijd volgens mij. Ja. Want zoveel goede waren er waren gisteren niet bij. Ja, het, het, het, het, wordt, het wordt een beetje eentonig. En uh, dat vind ik wel jammer van, uh, van Popstars. Uh, Hollandse Talent is natuurlijk een, uh, een, een programma dat is iets, iets, iets minder uh, heftig op die manier. Daar heb je gelijk de, uh, publiek erbij en zo. Ja. Maar dus er ligt, er ligt denk ik wel een beetje het verschil. Maar ja, als dadelijk Popstars de liveshows aanbrengt. Ik denk dat dan uh, de voel wel omgaat, denk ik. Ja. ja. Nou, wij, wij, wij, ik vind uh, bijvoorbeeld uh, um, Hollands Go Talent het uh, leukste... ...omdat ik Robert Brink heel erg ja. uh, rustig in het verhaal vind. Uh, hij, zo, hij doet ja. het op een hele rustige en leuke en gezellige manier. En ik vind Popstars zo hysterisch geworden... En ja, ja, ja. wij hebben net André Pronk bijvoorbeeld uh, gesproken. Die wordt altijd ingehuurd door popstars om daar uh, speciale auditie te doen. En nou was hij een keertje niet uh, ingehuurd. En dacht hij, ik ga gewoon uit mezelf om, om die mensen een plezier te doen. Want ze, graag, ze kikken graag op zo'n vent. Ja. En uh, ja, dat is, uh, hij heeft een bos bloemen in Henkje gezicht gezicht gedauwd. Ja. Om, uh, oh. Omdat hij... Um, Henk-Jan uh, wou nee, hem geen hand geven. Nee, omdat hij hem nog een keer zo belachelijk maakte... Dat, jo, uh, ja, ja, ja, <laughs> ja, ja, Maar ja, de, ja de, de, het, dat, dat hoort erbij. Dat hoort erbij, jongens. Dat hoort erbij. Dat is de showbusiness. Um, ik kan me er wel wat bij voorstellen. En, maar ja, al die flauwkul doe ik niet mee. Ja, het is in het voordeel van André Pronk, hè, is dat. Want hij krijgt de publiciteit. Hoe, hoe meer mensen hem gaan uh, ja, inhuren... Dus hij vindt alles best. Ja, dat kan ik me wel wat bevoorstellen. voorstellen. Vier, vier boekingen per week... Ja, dat is, niet, dat, is niet, dat is niet verkeerd hè jongen, dan, dan hoef je nog niet eens veel te kunnen hè, dan hoef je alleen maar een beetje een gekke bek te trekken en je hebt het gemaakt hè. Ja, ja en die lachen erbij. Ja, <laughs> een mooie lach van hem. Ja, ja exact. Maar ja, goed jongens, zo maak ik het verder uit hè. Ja, ja en binnenkort krijgen we nog een nieuwe concurrent bij voor uh, Popstars en van Holland Got Talent. Dat is The Voice, hè. die gaat ook ja. over niet al te lange tijd beginnen. Ja, na, na Holland Got Talent meteen. Ja, ik kan een keer nagaan. Dus wat dat betreft, het blijft doorgaan natuurlijk. met dit. Maar de termijn. Voice is een iets ander concept, Ja, toch? wat de bedoeling is van RTL, elke vrijdag willen ze nu talent hier vrijdag voor maken. Dus hier heb je nu eerst Holland Got Talent, daarna gaan ze direct op vrijdag over naar de Voice. Ja, ja. En van de Voice gaan ze weer naar X-Vector. Dat is de bedoeling. Sjonge, ja, ik ben benieuwd. We laten ons wel weer verrassen natuurlijk, hè. Ja, de voice ben ik wel heel erg benieuwd. Maar... Je kan nu ook via auditie doen via internet. Je kan auditie ja, doen... Komt, ja. ja, ja. Maar de voice ja. gaat alleen om de stem of zo, toch? Of alleen ja. om de... het gaat niet om de act, maar om de stem. Ja, ja dat vind ik wel leuk. Vooral voor het, ons uh, bij uh, de radio ja. is dat wat, hè. Ja, dat gaat natuurlijk ook om een stuk kwaliteit wat je, wat je moet hebben wil je doorkomen, hè. Ja. Dat heb ik ook begrepen, dus. Ja, we wachten wel eens even af. Laten we laten ons verrassen natuurlijk, hè. Ja. Goed, jongen, maar ik, dan heb ik op een gegeven moment nog uh, wat minder goed nieuws voor, uh, voor, van, ja, van, van Frans Bouwen gehoord. Dat de vader van Frans Bouwen, die, uh, ja, die hebben alweer een nieuwe drama moeten, moeten, uh, moeten incasseren. Oh. Want uh, die, heeft, die, die heeft longkanker is bij hem geconstateerd. En hij heeft de eerste chemotherapie heeft hij al gehad. Dus uh, dan hebben ze dat weer. Ja, dat is niet leuk dat zit dit jaar niet echt mee met de familie Bouwen. Is hij daar ook speciaal weer teruggevlogen naar Nederland? Voor? Want hij zit natuurlijk op dit moment bij Ibiza, hè, voor de beste zangers ja. van Nederland, ja. die zondag weer begint? Nee, ik, ik heb geen idee, dus. Nee? Uh, oh, okay. dus hij, ja, het is pas twee weken dat het bekend is. Oh, oké. Okay. Dus ja. hij wordt behandeld in het Kruis in Roosendaal heb ik wel begrepen. Oké. Okay. Ja, het is dus heel erg minder, hè? Ja, goed. Bedoel, dat ziet uh, dat, het zit niet echt mee dit jaar voor ze. Nee. Goed, ja, dan hebben, kijken we even naar, uh, naar iets anders. Naar, uh, toch even voetballen. Uh, een zijsprongetje. Giovanni die krijgt een eigen glossy. Hm. Het is maar eenmalig. Eenmalig, oké. Okay. Ja, en oplagen van 50.000 exemplaren. Die verschijnt volgende week. Uh, die glossy heet Gio. Uh, dat is een eerbetoon aan Gio van Bronckhorsten. Want die heeft met zijn laatste WK-finale... Het was even met zijn laatste wedstrijd, de officiële wedstrijd, als sportvoetballen. Ja, en terecht. Hij heeft ook een lintje gekregen hè, van de koningin. Ja, ja, ja, ja ook al. Dus uh, ja, goed. Hij heeft uh, heel lang uh, heeft in Nederland zelf meegedraaid. Ja. Ik, ik vond hem niet eens uh, de, de slechtste even in die finale. En dat uh, dat typeerde hem toch wel, denk ik. En laten we eerlijk zijn, in, in, in, in het hele uh, gebeuren heeft hij een schitterende goal gemaakt. Dus ja. uh, hij heeft een heel goed toernooi heeft hij gedraaid. Ook nog eens een keer, hè. Zeker weten. Want er werd al begin een beetje over getwijfeld, weet je wel, van uh, hij kan er niet eens tegen spitsen van nak, maar het WK heeft hij erg goed gedaan, vind ik. Ja, ik was er zelf ook was er een, keer, was er een keer sceptisch over, maar ik moet inderdaad stellen dat, uh, dat hij ontzettend goed gevoetbald heeft en ontzettend goed verdedigd heeft. Ja. Absoluut, en een schitterende goal gemaakt. Dus uh, hij heeft een dikke voldoende verdiend, absoluut. Ja. Maar goed, dat zien we volgende week weer. Ja jongens, dan heb ik nog één nieuwtje voor jullie en uh, dat is uh, over het Nederlands zelf, maar dan niet met voetballen, maar hockey hè? Uh, ja, ja. Van het hier aan deze week, maar we hebben nog niet veel over gehoord. Ja, Nederland staat toch wel in de finale, met de, met de meiden van, van, van Nederland zelf wel. in ja. de Champions Trophy. Nou, leuk de, toch? Ik heb nog niet kunnen zien op televisie wie de, wie de tegenstander ja, wordt. dat nou, is uh... nog niet bekend, hè? Het uh, kan, uh, het kan uh, geloof ik, uh, Engeland worden en het kon nog wel Argentini, worden. Argentinië, ja, denk ik. Uh, Argentinië, ja. Argentinië, dat klopt, ja. Nou, dan weet ik niet wat de uitzag is geworden tussen uh, Argentinië en China, geloof Die waren het, uh, het wel in het hier. Dat is 3-2 voor uh, China geloof ik, maar dat, dat, dat, dat, dat moet ik even kijken, daar weet ik zo niet uit mijn hoofd. Oké. Okay. Ja, dat moet ik even kijken, dat misschien dat, dat ik het op internet even kan vinden, dus uh, nou, ik, ik, zie het, ik zie het even zo gauw uh, Misschien niet. nog een klein nieuwtje, tussendoor vorige week hebben we natuurlijk Wesley Klein in de uitzending gehad, hè? Toen had hij er nog ja. niks over verteld, maar die is ook naar Italië vertrokken voor het uh, trouwen van uh, Wesley en Jolande. Nou ja, goed, kan ik me wat me voorstellen jongens. Ja, wij zitten hier in Nederland, hè? Ja. Het is ongelooflijk. En wanneer gaan jullie op vakantie? Nou, ik ga uh, vannacht op <laughs> vakantie, heerlijk, naar Rodos, Griekenland. Heerlijk, hoor. En hoe lang? Een weekje. Een weekje, dus uh, volgende week ben je weer terug. Uh, zaterdag niet, maar die week daarna weer. Nou, we kijken, dat valt er reuze mee. Ja. En jij, Henry? Nou, ik moet er even hier blijven. Ja, die oudste zoon van mij die gaat op vakantie naar Amerika. Die vertrekt maandagmorgen. Okay. Die gaat een hele rondreis maken in, uh, langs uh, Las Vegas, uh, San Francisco, so. Californië daar en San Diego. Palm Springs, Phoenix, Arizona. Eh, dus naar de doe Hoek. maar. Dus die gaan daar een hele reis maken door het, het ruige Westen. Ja, te gek. Vet. Ja, natuurlijk geweldig. Ah, ja. En, eh, ja, goed, als je zo'n zoon hebt die dat gaat doen, dan heb ik ook nog een zoon die gaat 2,5 twee, weken naar, naar Spanje toe. Oké. Okay. Uh, ik denk, iemand ik me hier blijven. <laughs> nou ja, als we toch ook nog een artiestenreis maken aan het einde van de zomer? Ja, dat was wel de bedoeling, ja. Uh, nou, dat ga ik ook allemaal op een, uh, op een laag pitje. Op dit moment, ja. De, ik denk dat het geld een beetje oplost bij de mensen. Oh. Want uh, ik dacht, ik op een gegeven moment toch een aantal mensen die zouden meegaan. Die er wat afgezegd hebben, dan weer bij komen, weer afgezegd hebben. Okay. Ik denk, ik wil in Nederland bij dit keer. Okay. We weer langs, ik kom er langs in, uh, in Zandvoort of zo. Ja. Nou ja, kom gerust een keer langs en dan gaan we lekker barbecuen. Dat, dat klinkt wel heel goed zo. Uh, en, okay. Ik weet dat je daarvan houdt, dus dat komt ja, helemaal ja, goed. Lekker pilsie ja, erbij en we gaan lekker uh, genieten op het strand. Afgesproken dan. Okay. Doen we. Doen we. Hey Henry, um, ja, we ja, willen ja. je weer bedanken voor je bijdrage. Ja, graag gedaan. En, uh, ja, ik zeg in ieder geval prettig weekend, allemaal. Ja, is goed. En, en een fijne vakantie. Ja. En wanneer, wanneer horen wij elkaar weer? Wij horen elkaar volgende week weer natuurlijk. Volgende week. dezelfde tijd. Ik, ja, dit, het programma heeft geen vakantie. Nee, het programma gaat lekker door. Ja. ja, prima jongens. We horen elkaar volgende week in ieder geval weer. Is goed. Oké, okay, hey, dankjewel. Goed, hoi. Dankjewel. Hoi. Hoi. Hoi.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 Zijn. En ik denk bij mezelf, waarom nu, waarom ik, waarom... Come ahead. Jawel, we zijn bijna aan het einde gekomen van het programma. Het is alweer voorbij, Rudy. Wat een volle uitzending. Het was weer een volle uitzending, maar ik vond hem gezellig. Volgende week zijn we zeker uh, bij uh, u uh, terug met een nieuwe entertainment view. Natuurlijk met de uh, beauty uh, beach, beach event. En om uh, niet te vergeten Henry met uh, shownieuws. Ja. Morgen vanaf 4 uur is er een nieuwe entertainment view in plaats van de herhaling van 4 tot 6 uh, met de halen van zo'n honkbalweek. Uh, met de verslaggeving van Joop van Nes. En we hebben al... Uh, als analist hebben we gewoon Henry. Dat is leuk, hè? Dat is en zeker leuk. En ik ga nu lekker op vakantie. Veel plezier, Rudy. En ik zie je over twee weken. Oké, okay, bye, bye, bye bye. Tot zover het ritme van ZFM.